4 uur. NPO Radio 1. Met Henry Schut en Hugo Borst. En zo dadelijk het vervolg van al het voetbal. De slotfases van zeven wedstrijden. Nu het journaal Jurist Tubinetski. KLM maakte over een uurtje bekend of er nog meer vluchten worden geannuleerd door de problemen op Schiphol. Ook moet dan duidelijker zijn wat de gevolgen zijn voor vluchten van morgen. De luchtvaartmaatschappij heeft vanochtend vliegtuigen half leeg moeten laten vertrekken toen de luchthaven tijdelijk helemaal dicht was. Ook EasyJet annuleerde vluchten, maar hoeveel is niet bekend. Schiphol kampt nog steeds met problemen als gevolg van een stroomstoring. Uit veiligheidsoverwegingen werd het vliegveld vanochtend vroeg... een uur lang helemaal afgesloten. Dat was voor het eerst in de geschiedenis. Het is extra druk vanwege de meivakantie. Bij de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn teamgenoten Max Verstappen en Daniel Ricciardo uitgevallen na een botsing. Kort na de pitstop ging het mis. Verstappen probeerde een aanval van Ricciardo te voorkomen, maar daarbij botste de Australiër achter op de Nederlander. De twee coureurs van Red Bull streden de hele race met elkaar om de vierde plek. Winst was voor Lewis Hamilton van Mercedes. Op de A27 is een automobiliste drie keer opzettelijk aangereden... door een auto met een Belgisch kenteken. De vrouw en twee andere inzittenden hebben aangifte gedaan... van poging tot doodslag. Gistermiddag reden ze tussen Geert en Werkendam... toen de Belgische auto tegen hen aanreed. Daarna werden ze nog twee keer aangetikt. De vrouw kon haar auto onder controle houden... en parkeerde bij een benzinestation. De politie is nog op zoek naar die Belgische auto.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 Dan het weer nog. Vooral in het noorden regent het nog. Verder is het overwegend droog. Het wordt in het grootste deel van het land hooguit 15 graden. Maar in het zuidoosten kan het 23 graden worden. Vanavond en vannacht trekken er buien over. sommige met onweer, hagel en zware windstoten. Joris van den Berg bij ADO-PSV. 3-2, ja, het gaat de goede kant in één keer op voor Ado. Invaller Lorenzen, de door op links. Dan een flipperkast en nog een flipperkast En de zeventiende goal van de Noor. Johnson, een heel belangrijke. Want Peck staat achter en Ado staat 3-2 voor. Deze zomer in Koninklijk Theater Carré. Het pauperparadijs.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 Veel succes! 9-0-6. 18, speelbewust. Ja, daar zijn we weer met het slot van alle wedstrijden: 9 eredivisie-wedstrijden. Bijvoorbeeld Vitesse FC Twente en die Houtkamp. Ik zou bijna waarheen maar voor gaan zingen van Mieke Telkamp, maar, Doe maar. Uh, Vitesse. waarheen? De weg, of wat galm. Doe maar niet. <laughs> 77,5 minuut gespeeld. Staat 4-0 voor het Vitesse. Dat het dus heel goed doet. En Twente officieel gedegradeerd. Het is inmiddels ook 4-0 voor Groningen tegen Excelsior. In de afgelopen minuten scoorden Doan en Van Weert. En het staat 2-1 voor Heracles tegen FC Utrecht. Van der Streek deed namens Utrecht iets terug. Arman Afsaroglu bij Feyenoord Sparta. 2-1 voor Feyenoord. Die tweede goal die zal toch wel op naam komen van Frederik Hols. De rechtsback van Sparta. Feyenoord heeft twee keer gewisseld. Maar Van Persie staat nog binnen de lijnen. Zijn dit de laatste minuten van Van Persie in de Kuip? Misschien wel. Laten we er dan maar van genieten. Nog een kwartier. En Feyenoord staat voor met 2-1 tegen Sparta. Geef een centje als hij wordt gewisseld. Want dat klaterende applaus dat willen we zeker horen. VVV Roda, Chris Wobben. 3-1 in het voordeel van Rode SC. Bijna had VVV de aansluitingstreffer geproduceerd. Lennartie uit de draai, maar hij stond buitenspel. Dus Rode leidt nog steeds in de koel met 3-1. Ajax, AZ. Klein is het weer zo'n typische topwedstrijd voor AZ? Ja, ze bakken er niks van. Alhoewel, ik moet zeggen dat uh, Ilias Belhassani in de ploeg is gekomen. En hij kreeg zo even ja, toch een aardige kans. Maar het was André Onana die de bal keurig over de lat heen tikte. Dus scoort AZ nog niet in Amsterdam en staat Ajax op een 2-0 voorsprong. Nak Veen, Jan Vincent... 3-0 nog altijd voor NAC. Dat betekent dat Nak zich veilig gaat spelen vanmiddag. En dat Herenveen uh, nog moet vrezen dat het de playoffs om Europees voetbal gaat mislopen. Want Ado komt op, uh, ja, staat nu voor, komt op gelijke hoogte in punten met Herenveen. Vitesse gaat er over Herenveen heen. Dus ja, de Friesen moeten nog alle zeilen bijzetten volgende week tegen Feyenoord. Maar hier staat het dus vanmiddag 3-0 voor NAC tegen Herenveen. Ja, en ook Peck lijkt dat mis te gaan lopen. Want als het zo blijft, staat het na vandaag 9-e thuis tegen Willem 2. Nico. En effectief Willem 2 op voorsprong tegen een slordig... en bij vlagen ook wat uh, ja, ongelukkig Pek Wolle, dat de zegen zo hard nodig heeft. Het heeft nog 12 minuten en het is 0-1 bij Pek Zwolle Willem 2. ADO-PSV, uh, gaat die Johnson uh, topscorer worden van de Eredivisie, ja. uh, Joris? Ze heeft er alles geen van. Lozano maakt is een 17e dus. En daarna heeft Johnson er twee gemaakt. Die staat nu ook op 17. En vlak daarvoor was er een heel belangrijk moment. Immers zag op het scorebord dat Peck achter stond. Hij wees naar het scorebord tegen. Zijn ploegenoten zei hij: kijk daarna, jongens. We gaan ervoor vechten. En toen kreeg er Haag Den Haag, Adel Den Haag wat meer flair te pakken. Toen ging de ploeg weer naar voren voetballen. En prompt viel die goal. Invaller Lorenzen gaf hem voor. Toen was er een hoop gedoe in het doelgebied. Johnson in twee instanties raakte 3-2 Den Haag. En er is nog een Haag -square. Volleybal, wie wint de vijfde set en dus de wedstrijd en komt er dan een kampioen uit? Lycurgus, Orion Edwin? Een anticlimax wordt het in Martini Plaza voor die 4000 mensen op de tribune. Want Orion pakte de vierde set, het stond 2-2. De beslissende vijfde set, dan zou je zeggen... Liekeurgis, sla dat gaatje zoals jullie dat deden in set nummer 1 en in set nummer 3. Want als dat gaatje is geslagen, in de wetenschap dat de beslissende set over 15 punten gaat... dan kan je het zo afmaken en kan je de titel binnenhalen. Het omgekeerde gebeurde. Orion had binnen de kortste keren een gat van 8 punten te pakken. Kon hem makkelijk uitspelen. En dus is het Orion dat deze wedstrijd wint. De stand in de Best of 5 serie 2-1 nog steeds wel in het voordeel van Lycurgus. maar het betekent dat er zaterdag een herhalingswedstrijd op het programma staat in Doetinchem. En hebben we dan wel een handbalkampioen bij de vrouwen VOC Dalfsen en Peek. Jazeker. Gisteren een schaal voor jonge Ajax. Vandaag een schaal voor de vrouwen van VOC. Ze waren de favoriet in deze best-of-three finale tegen Dalsen. En ze hebben het in eigen huis afgemaakt. Op het einde werd het zelfs een beetje eclatant. Walsten ze over Dalsen heen waar heel weinig nog maar lukte. En ze winnen uiteindelijk met 31-23. De schaal is overhandigd. De champagne wordt gedronken door de meiden in het groen van VOC. Dus zij zijn voor de vijfde keer in hun bestaan landskampioen van Nederland geworden in het vrouwenhandbal. We hebben een doelpunt en Chris gaat zeggen wie er heeft gescoord. Mario Engels, speler van Rodiërs SC. Invaller ook. Werd links diep gestuurd. Draaide dan om zijn eigen as. Dreigde eerst om zelf te gaan schieten. Maar gaf hem vervolgens mee aan de van achterop gekomen Gustafsson. Die gaf hem weer terug aan Engels. Echt een trainingsdoelpunt in die ronde van dichtbij door het midden af. En dus ja, die wedstrijd was al gespeeld. Maar dit is echt een mooi voetballende gal. Schitterend uitgespeeld door Rodie SC. 4-1 dus voor de ploeg uit Kerkrade... Maurice Stijn bekijkt het allemaal. Is dit zijn laatste thuiswedstrijd als oefenmeester van VVV? Uh, van wie hij toch uh, ja, wel een goed rapport kan overleggen. Dat wel, maar het is al twaalf wedstrijden geleden... ...dat VVV wist te winnen. Dat is eigenlijk wel een serie die een beetje een smet op het blazoen is van VVV. Vijf keer gelijk en dus zeven keer verloren. Ja, zo wil je natuurlijk geen afscheid nemen van het publiek... ...want niet alleen High Berden werd hier dus gehuldigd. Ja, Stijn verdient ook wel credits voor wat hij heeft opgebouwd... ...en wat hij bereikt heeft met VVV. Maar dit is jammer voor de thuisploeg. En Rodi SC dus even leek het in de problemen te komen... ...die gelijk maken van Torino Hunten. En daarna, met name in de tweede helft, was het erop en rover. En leidt het dus met 4-1. Nu met Shaheen, die maar weer eens Gustafsson opzoekt... Gustafsson, als het goed gaat, gaat het ook met hem goed. Maar het is niet de leider die Rode JC nodig heeft. Want als Rode JC ja, een tegenvallende dag heeft... dan is Gustafsson zeker niet de speler die de boel dan even vlot trekt. Nee, hij is erg afhankelijk van zijn spelers om zich heen. En nou ja, die gaan hartstikke goed. Want nu wordt weer Engels in de diepte gestuurd. Kan hij bij die bal? Ja, die lepelt hij net over. Het zou de vijfde zijn, maar... Voorlopig leidt Rode RC in de koel in de 79 e minuut met 1-4. Ja, tumultueus is nog zwak uitgedrukt, denk ik, bij de Formule 1 vandaag. Hans Hamilton, de lachende derde of vierde of vijfde, wat is hij eigenlijk precies? Hij won. Ja, hij is, hij is eerste geworden, Hamilton. Ja. Maar daar zag het lange tijd niet naar uit. Nee, het leek een, een optocht te worden. In het voordeel van de Ferrari van, uh, van Sebastian Vettel. Uh, maar die staat niet op het podium. Op dit moment worden de coureurs in Azerbaijan gehuldigd. Zelfs de president van de republiek is daarbij gehaald. Die heeft de, de beker aan de winnaar uh, mogen overhandigen aan Lewis Hamilton. En het is uh, Kimi Raikkonen die tweede is geworden voor Sergio Perez, de Mexicaan. Een Sorry. verrassing ja, of misschien ook wel nee. Want want de, de laatste keer dat Perez op het podium stond was in 2016. En dat was ook op dit circuit. Dus dat betekent wel dat hij op dit stratencircuit van Baku uitstekend uit de voeten kan. En dan Sebastia, Sebastian Vettel. Die wordt vierde en raakt daarmee de leiding in het wereldkampioenschap kwijt aan Lewis Hamilton. Er zit maar een paar punten tussen. Dat wel. Maar toch, hij is de grote verliezer vandaag, Vettel. Of is misschien wel het Red Bull team de grote dat verliezer. Dat vind ik wel. Want, ja, lijkt mij toch ook. als het gaat. Maar dat gaat dan niet direct om de wereldtitel. Maar wat verder. Nee vlak achter gebeurd is. Hè? Om, de, om, de plek, om plek 4 ging dat tussen Vettel en Ricciardo. Ricciardo die probeerde om de Nederlander voorbij te komen. Ze waren de eigenlijk de hele race al in duel met elkaar. En eh, Ricciardo probeerde het links, eh, links probeerde Het rechts eh, verstappen ging één keer van zijn lijn af bij het aanremmen voor die bocht. Dat mag. Maar de wedstrijdleiding gaat nu kijken of dat allemaal wel eh, binnen de regels... Eh, binnen de voorschriften van de Formule 1 is gegaan. Eh, in ieder geval is het zo dat die twee, ja, daar zal voorlopig... Die zullen niet bij elkaar meer op een feestje komen. En intern zal er bij Red Bull heel wat gesproken moeten worden. Voordat de volgende Grand Prix van start gaat. En dat is de grote prijs van Catalonië op het circuit bij Barcelona over 14 dagen. En dan te bedenken dat ze een leuk team uitje hadden gehad. Ze hadden ze met z'n tweeën in een lada gezet. Ik weet dat we naar Arman gaan. Uh, Arman. 3-1 voor Feyenoord. Weer is Ayla Mari de aangever. Twee assist in één wedstrijd. Goede avond van Feyenoord en Berghuis. Die gaat zich ook melden om die strijd om de topscorers-titel. Want die tikt hem binnen voor een leeg doel. Hoe het is al uitgespeeld. Die heeft hij nu 16... Daarmee staat hier de twee achter Jaan Baks. Dat is nog te doen. Volgende week is de laatste wedstrijd voor Feyenoord in Ereveen. Feyenoord staat hier in de Kuip in elk geval met 3-1 voor. In een niets aan de hand wedstrijd die in helemaal niets ook schijn heeft van een derby. Want dat is het wel. Maar ja, dat zou je niet zeggen. Want het interesseert eigenlijk niet heel veel mensen wat er nou precies gebeurt. Ze kijken en ze hopen dat ze nog wat moois zien. Omdat ook het Duitslag van deze wedstrijd eigenlijk voor geen enkele club echt van belang is. Voor Feyenoord niet. Want die weet dat ze vierde worden. En voor Sparta ook niet. Omdat Vitesse dus, uh, Roda dus wint. En Vitesse ook gaat winnen van Twente weet eigenlijk ook wil dat het 17e wordt wat er verder ook gebeurt in deze wedstrijd. Dat zijn dus de statistieken op alle velden en hier in de kuip staat Feyenoord 3 voor. Wordt dit de zevende overwinning? In de divisie oprij. Twee doelpunten heeft Berghuis gemaakt. En die derde was een eigen doelpunt van Frederik Holst. Nu heeft Feyenoord achterin de bal. Ik ben nog vooral benieuwd of die Van Persie naar de kant haalt. Giovanni van Bronkort. Ik denk het eigenlijk niet. Hoewel Van Persie nog volgens mij geen enkele keer. Want dat weet ik niet helemaal zeker 90 minuten heeft gespeeld. Maar ik zie echt niemand warm lopen bij Feyenoord. Van Persie lijkt het gewoon vol te gaan maken. En als hij dan echt zou stoppen. Dan ja. denk ik dat, dat hij dan toch wel een publiekswissel zou krijgen. Een dus, nou ja, voor tijd. Het is, het is, tijd. Ja, het is ja. misschien wel een beetje... Uh, ja, denken, of juist uit denken van mij? Voor een keertje. Ja, ja. Maar ja, een publiekswissel bij een afscheid zou toch ook wel heel mooi zijn. Een ja, dan dan afscheid ik, nemen? Je weet het Ik niet. sprak van Bronkorst uh, vrijdag. En die zei dat hij zelf nog helemaal niet wist wat Van Persie zou doen. En dan uh, geloof ik hem maar ook. Want ik denk ook dat Van Persie dat echt alleen zelf bepaalt. Nu Sparta met Friday. Die gaat er prima langs. Bij Botteguin. Friday. Friday. Nog heel lang is het. De weg naar uh, Doel van Bijlo. En dan gaat hij maar op de grond liggen. Ja, dat is altijd verstandig. Zeker als je een duwtje voelt. Van Bottekin, die zijn fout probeert te herstellen. Dus krijgt Sparta nog een vrije trap. Er was nog een je mogelijkheid je nog bij 2-1. Zeg het is Wil je nog iets zeggen over hoe de wedstrijd begon met die minuut stilte? Moet je Henk ja, Schouten niet een klein bedoontje geven? Zeer terecht. Dat heb ik niet uh, genoemd inderdaad. Henk Schouten... Anderhalf week geleden overleden. Kreeg een prachtige minuut stilte. Een van de grote in de Feyenoordgeschiedenis. Was een prachtig moment in de Kuip. En belangrijker misschien nog wel dan deze wedstrijd vandaag in Rotterdam. We gaan even kijken bij Andy. Ja, want FC Twente neemt in stijl afscheid van de eredivisie 5 nul is het geworden. En het is hier ook verstappen middag. Want uh, drie spelers hebben zich verstapt en moest, moesten uitvallen. En zo speelt FC Twente nog maar met tien man tegen de 11 van, uh, van uh, Vitesse. Vitesse doet natuurlijk uitstekende zaken. Hè? Want uh, FC Twente gaat dan wel degraderen. Maar Vitesse doet een hele grote stap richting de na-competitie voor Europees voetbal. Het drama is compleet voor FC Twente. Een groot gedeelte van de Twente-fans is al op weg richting de bussen. Maar ik denk dat het in Enschede wel onrustig zal gaan worden. 5-0, met nog twee minuten te gaan. Vitesse gaat winnen van FC Twente. FC Utrecht is gekomen bij Herakles. Het was na vijf minuten in die wedstrijd al 2-0 voor Herakles. Inmiddels is het 2-2 dus. Sander van der Streek maakte na 69 minuten de 2-1. En zojuist, vijf minuten voor tijd werd het 2-2 door Mark van der Maro. VVV tegen Roda, Kritz. 1-4, de voorsprong nog altijd voor Roda JC. Een wedstrijd die uh, ja, nergens meer omdraait. Gnatis die nu de weg naar voren heeft gevonden. Engels die wil natuurlijk nog wel als invaller en scorend. Maar Gnatis, ja dit is exemplarisch voor het spel van uh, Roda JC. Ja die wil hem doortikken op Gustafsson. Maar Gustafsson die loopt naar links en Gnatis puntet hem naar rechts. Dus Gustafsson ziet die bal achter zich langs gaan. Dan gaan we naar Joris want er is gescoord. Het blijft hier doelpunt regenen. Pereiro, verre hoek, vlak nadat Beugelsdijk had laten zien dat hij het aanbeeld van Den Haag is. Door een bal keihard tegen Arias aan te schieten. Zonder erg trouwens, maar het was een teken dat Ado er zin in heeft en er nog altijd voor strijdt. Maar in één keer is daar, als uit het niks, bij een afvallende bal. Pereiro, geplaatst schot. Zijn tweede van deze middag, Ado PSV 3-3. Chris, maak je verhaal af. En dan die Limburgse dromen. Vier clubs in de Eredivisie volgend jaar. Het zou zomaar kunnen. Venlo mag blijven. Sittard mag vieren. Kerkrade moet knokken. En Maastricht. Mag hopen, want als het zo blijft, ook, in, ook na speelronde 34, dan gaat MVV het opnemen tegen Rode JC. Dat is Maastricht tegen Kerkrade en dat is een echte derby. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Nu kijken we naar de gebeurtenissen op het veld. We zitten in de 85e minuut omdat deze tweede helft later begon. Gnatids heeft inmiddels 60 meter met de bal en zijn voet afgelegd. Speelt hem dan naar Rosheuvel. Rosheuvel vindt Engels, die controleert mooi. Dan kan hij voorgeven. Maar nee, hij stond buitenspel en dus gaat dat feestje niet door. Dan gaan we gauw naar Breda, naar Jan Vincent. Nou, ik, uh, er is verder niks gebeurd, maar het is feest in Breda. Want ze weten dat ze er zijn. Het is, uh, publiek gaat uh, staan, ze springt en klapt. Want de uh, 3-0 voor de blessure tijd is uh, aangebroken. Drie minuten extra komen erbij. Maar ja, daarin uh, gaat het misschien weinig meer gebeuren. Misschien nog de 4-0. Nee, de bal komt niet voor. NAC gaat winnen en mag feest vieren, Want ook volgend jaar, Eredivisie in Breda. Bij de uitvaart van FC Twente en die houtkamp. Die is nu ja, compleet. Want het is afgelopen. Geen seconde is erbij geteld. Uh, dat hoort ook niet. We gaan richting. Koffie en cake, want FC Twente is officieel gedegradeerd. Verliest met 5-0 sinds de oprichting in 1965. Steeds in de divisie gespeeld, behalve het seizoen 82-83. Toen degradeerden ze het jaar, daarna kwamen ze weer terug. En het hoogtepunt was natuurlijk acht jaar geleden. Kampioenschap van Nederland, maar die tijd is heel lang geleden en heel erg vergeten. Vitesse doet uitstekende zaken, wint met 5-0 van de degradant van FC Twente. Waar de spelers... Het veld zitten. En eigenlijk niet eens allemaal. Ik zie ook spelers uh, al heel snel richting de kleedkamer gaan. Ik kijk naar Puzic. Die heeft de hele wedstrijd gestaan als, uh, ja, als, als uitvaartbegeleider. Want het is, ja, ik krijg nu een hand van uh, Edward Sturing met uh, ja, condolences, zeg maar. Want het is 5-0 geworden. FC Twente. Het roemruchte FC Twente. Na roem, rumoerige jaren gedegradeerd uit de eredivisie. 5-0. Vitesse wint van Twente. Matthijs Holtrop in Enschede. Wat zie jij om je heen? Nou, ik zat net in een kroeg gezellig mee te kijken. En het werd uh, steeds minder gezellig. Inmiddels sta ik buiten, zoals je kan horen. Want uh, na de 5-0 was de keuze of uh, de kop van mijn romp te laten trekken... zoals de boodschap, of dan toch maar naar buiten gaan. Zo, dat uh, koos je? De gemoederen lopen hoog op. Ja, toch maar naar buiten. <laughs> <laughs> ja kijk de gemoederen logo, lopen hoog op en uh, tot op zekere hoogte kan ik het ook nog wel begrijpen. Nou. Uh, die woede, die, uh, uh, ja, ik praatte er absoluut niet goed natuurlijk, het tegendeel, maar uh, de, de spanning die, die is al erg groot. De, de woede die is groot en met zo'n vernedering met 5-0 was er ook echt uh, geen houden meer aan. En ook in de kroeg weten de supporters simpelweg niet waar ze met de woede heen moeten, zitten verdwaasd voor zich uit te kijken. De ander gaat maar op zijn telefoon spelen. Weer een ander zit met zijn, handen, met zijn hoofd in zijn handen. Um, radeloosheid. Ik kan ik zou het eigenlijk niet anders typeren. Nou, doe voorzichtig. Een beetje een rare zin om doe uit te ik. spreken, maar doe voorzichtig. Matthijs Krijn in de Arena. Het slotakkoord was hier zojuist. Dat was de goal van David Neres. Schitterende goal. Het is uiteindelijk Zierk die hem de bal aanspeelt op de rand van de 16 meter. En dan is het Neres die nu wel scoort. Eerder werd een doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd. En zo heeft hij toch zijn veertiende voor het seizoen weten te maken. Wordt nu ook gewisseld. Het is Jurgen Eckelenkamp die voor de tweede keer dit seizoen mag invallen. Mocht het ook al zes minuten doen tegen VVV. En dan is het nu AZ dat nog maar eens een keer aanvalt. Maar een schotje van Alireza Jahan Baks, die op 18 blijft staan... Die eigenlijk onzichtbaar was in deze wedstrijd. En die bal is heel gemakkelijk gepakt door Onana. 3-0 voor Ajax. Dankzij die goal van Neerest. Nu gaat Ajax nog één keer aanvallen. Inmiddels is ook Dolberg al een tijdje geleden in de ploeg gekomen. Voor Klaas-Jan Huntelaar. En is het uh, nu Ajax dat de bal rondspeelt met uh, die Jurgen Ekkelenkamp. En dan is het klaar, heeft uh, Koesubiuk voor het laatst gefloten in deze wedstrijd. Ajax sluit het seizoen in eigen huis in de Johan Cruijff Arena af met een 3-0 overwinning op AZ. Dat is opnieuw niet van een topclub uit de traditionele top drie. Te 3 weten winnen. 3-0 is de eindstand. Nak is afgelopen 3-0 en Groningen Excelsior ook afgelopen, dat werd 4-0. Feyenoord, Sparta, laatste minuut hè, Arman? Ja, een paar seconden nog. Twee minuten extra tijd zit in de tweede minuut. 3-1 is het voor Feyenoord. Sparta valt nog eens een keer aan. Aan de rechterkant van het veld gaat een bal richting Friday. Dos Santos staat er ook in de buurt. Die is ingevallen. Maar de bal wordt weggehaald door Botteguin achterin. Berghuis dan van Persie. Staat gewoon nog in het veld. Die heeft het volgemaakt. 90 minuten lang. En dat is toch opvallend. Symbolisch. Niet gedaan. Ja, ik, ik vind het echt opvallend. Vragen aan hem en aan Van Bronkers waarom ze daarvoor gekozen hebben. Is het omdat ze het publiek nog een keer 90 minuten lang van Persie willen geven? Weten zij al iets meer dan wij weten? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het is gek eigenlijk om je te beseffen dat je misschien wel naar de laatste minuten kijkt. Van, van Persie in het stadion waar hij groot werd in de Kuip hier in Rotterdam. Het is de afgelopen de derby tussen Feyenoord en Sparta. ging eigenlijk nergens meer over het resultaat op de andere velden. Feyenoord wint hem uiteindelijk met 3-1. Zevende overwinning op rij in de competitie voor Feyenoord. Dat is vorige week ook de bekerfinale. Want prachtige omhelzing nog. Op het eind tussen Van Bronkorst en Advocaat. Advocaat kan zich opmaken voor de na-competitie. En Van Bronkorst met zijn Feyenoord gaat volgende week voor de achterzege Dan tegen Heerenveen. Het eindigt hier in de Kuip in elk geval in 3-1. VVV Roda, Chris. Ja, nog een minuutje speeltijd. Ik vermoed niet al te veel. Uh, blessuretijd. Makkely is op zich wel een uh, vrij strenge scheidsrechter daarin. Dus technisch gesproken volgens het boekje. Zitten we nog op uh, drie minuten vermaak te wachten. Maar goed, het vermaak is natuurlijk al langer uit deze wedstrijd. Want de voorsprong van Rode is simpelweg te groot. 4-1. Dat is natuurlijk een mooi scenario voor de gasten. Die nu moeten toestaan dat ze nog een vrije trap tegenkrijgen. Neo Makkely zegt 90 minuten. Het is gespeeld. Het is klaar. Toch een fluitconcert. En dat is jammer bij dit afscheid van voorzitter Heiberden En ook waarschijnlijk de laatste thuiswedstrijd. Van uh, Maurice Stijn als trainer van VVV. Toch een kater voor VVV. De opluchting is daar bij Rodi SC. Men had nog even gehoopt op misschien wel rechtstreeks handhaving. Maar nee hoor, dag besliste anders. Roda gaat na competitievoetbal spelen. En is nog lang niet klaar. Het vindt wel in de koel met 4-1. Beck Willem 2, Nico slotminuut van de blessuretijd loopt nog altijd 0-1. Pek Zwolle heeft de hele middag de tandenstuk gebeten op de defensie van Willem II. Ballen die van de lijn werden gehaald. Wellen Royter, de keeper van Willem II, die een wereldpot stond te keepen. En dus verliest Pek Zwolle opnieuw de revelatie van de eerste seizoenshelft. Dus de negatieve verrassing van de tweede seizoenshelft. Drie overwinningen maar geboekt. Alleen FC Twente presteerde slechter na de winterstop. Maar het gekke is dat Pek Zwolle volgende week alles nog in eigen hand heeft. Door dat gelijke spel van ADO tegen PSV staat Pek nog altijd achtste. Maar er is eigenlijk niemand die nog gelooft in de kansen van Peks Wolle. Want Pek moet volgende week uit naar AZ. En Pek heeft er na de winststop nog geen punt gepakt in uitwedstrijden. Een punt pakten ze vandaag ook niet. Want het eindigt in 0-1 bij Pekswolle Wolle, film 2. Ajax AZ is afgelopen, eindigt in 3-0. ADO PSV is de enige wedstrijd die nog loopt. Ja. Ja, een minuutje nog, denk ik. En dan is het ook hier voorbij. En oh, hoe! dat was dan toch nog bijna een schitterend holmaal daar. De poging was goed. Het was van invaller Malen van PSV. 3-3 minuut nog. Het was een blessure van Danny Gorter van Ado Den Haag. Daardoor heeft het spel nog wat langer stilgelegen. Er was 4 minuten bijgetrokken. En Ado hoopt het en probeert het. En wil zo graag voor het eerst thuis winnen van PSV. Sinds 1991 is dat niet meer gelukt. En de laatste 29 ontmoetingen met PSV uit en thuis. Daar er werd maar één keer gemondeld door de Hagenaars of de Hagenezen. Ik moet nog even gaan uitzoeken zo meteen, hoe ik ze moet nummeren. Maar nu is het 3-2 buitenspel. Jammer Johnson, want dat was kansrijk geweest. Maar de vlaggenist staat er en is onroepelijk. En geeft de bal daardoor weer aan PSV. Dat hier niet al te plichtmatig gespeeld heeft. Er waren goede fases van de Eindhovenaren die hier met een vrij jonge ploeg van start gingen. Cocu gaf een aantal andere spelers de kans... En dat deed hij juist om een goede indruk hierachter te laten. Want misschien zat er bij de vaste garde, de oude garde van dit seizoen... de kampioenen dus, wel een klein beetje gezapigheid op. Een klein beetje sleet. Het spel wordt weer stilgelegd door Bols van Boekel. Het lijkt erop dat het hier naar een 3-3 gaat. Nu is de officiële speeltijd wel voorbij. En dan heeft Ado aan deze topper tegen PSV één punt overgehouden. En dat is misschien net een tikje te weinig. Want de overwinning zat erin. Ze hebben ermee geflirt. Ze hebben twee keer voorgestaan. Nog één keer PSV. Maar er staat een blok aan haar. Aan voorin te verdedigen daar in het groen. Wit, rood en er wordt gefloten. Het is afgelopen. ADO-PSV, spectaculaire wedstrijd. 3-3 is de uitslag. De morele winnaar is PSV, want dat houdt net als tegen Rode JC... toch een punt over aan een wedstrijd waarin het continu achter de feiten aanliep. ADO heeft een puntje, maar of dat genoeg is, moet volgende week blijken. Dit zijn de uitslagen van vanmiddag. Ajax AZ 3-0, Vitesse Twente 5-0, Feyenoord Sparta 3-1, VVV Roda 1-4... Ak Heerenveen werd 3-0... PEC Willem 2 0 1 ADO PSV 3 3 Groningen Excelsior 4 0 en Heracles tegen Utrecht eindigde in 2 2. Het betekent dat bijna alles nu beslist is. PSV, daar wisten we al, is de kampioen Ajax, is nu definitief tweede gaat dus voor de Champions League spelen en AZ is daarmee definitief derde. Feyenoord vierde en won de beker. Vijfde is nu Utrecht, dat is al zeker van play-offs Europees voetbal, net als Vitesse na vandaag dat staat zesde en de enige spanning die er nog is, volgende week gaat tussen Heerenveen... Pek Zwolle en Ado Den Haag, de nummers 7, 8 en 9... die met z'n drieën strijden om de laatste twee plekjes... in die play-offs voor Europees voetbal. En het verschil dan tussen de nummer 8, waarmee je dat bereikt... en de nummer 9, waarmee je dat niet bereikt... is op dit moment drie doelpunten, want Peck en Ado hebben... Allebei 44 punten. Excelsior staat daar net onder, omdat het vandaag verloren is. Het uitgeschakeld daarvoor, en dus ook uitgespeeld. Net als Heracles en Groningen en Willem II en VVV. Nak heeft zichzelf vandaag veilig gespeeld, staat 15e. En zou nog een beetje kunnen stijgen volgende week, maar dat maakt allemaal niet zoveel meer uit. Roda is de nummer 16, staat maar drie punten onder Nak, maar ook. Elf doelpunten onder NAC. Dus laten we zeggen dat het theoretisch nog kan... maar dat we eigenlijk weten wie er na competitie ingaan. Roda dus en Sparta, dat zeventiende en uh, voorlaatste nu staat. En Twente is gedegradeerd. Dat was een heleboel informatie. Wat was het opvallendste vanmiddag? Nou, ik stel voor, het is nu uh, drie minuten voor half vijf. Straks krijgen we de nieuwslezen. Ik wil hier toch wel wat uitgebreider op ingaan. En ik zou willen voorstellen om per club na half vijf eventjes wat te duiden. Ik kan dat niet in drie minuten. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Ik, ik wilde wil... wel eentje doen. Ja, maar doe maar. dan Twente er. Twente? Ja. Twente zelf, of de Twente supporters... Ja, ik weet niet of het, ik vind het uh, ironisch het, uh... bedoeld was... maar die zeiden dus dat uh, we er echt iets aan verliezen... wat betreft de eredivisie. Is dat zo? Uh... Dat, dat getuigt van een uh, hotenne houding, zou je kunnen zeggen. En dat heeft zich uh, het laatste decennium uh, postgevat. FC Twente is natuurlijk de kampioen van 2010. Moet je je voorstellen, de kampioen... Die dus acht jaar later degradeert, ja. rechtstreeks. En ja. ook behoorlijk kansloos op deze sloddag afgedroogd door een Vitesse. Er zat werkelijk niets meer in. Uh, mijn medeleven gaat uit naar de supporters. Ik weet uh, als supporter van een kleine club hoe het is om uh, te degraderen... En uh, nou ja, je moet in die Jupiler League uh, maar je zien te ontworstelen aan de grauwe, grauwe uh, middelmaat. En dat valt niet mee. Omdat FC Twente zal volgend jaar echt nog moeite krijgen om, om goede spelers te werven. Hè. Spelers die nu uh, her Assaidi zijn, die vluchten allemaal weg. En uh, ja, je moet het helemaal opnieuw gaan doen. Ja. Nou twijfel ik er niet aan, want FC Twente is een voetbalbolwerk. Dat is gewoon een voetbalbolwerk. Die gaan terugkomen. Uh, ja, ik vrees voor het einde van Jan van Halst. Die is zo gehaat. Uh, dat ik denk ook dat het wel bijna beter is. Hij heeft ja. al een degradatie meegemaakt natuurlijk. Hè. Hij is alleen nog maar, geloof ik, uh, commercieel manager. Maar die conclusie gaat hij zelf toch ook trekken? Dat ja, denk ik wel, ja. ja. Bovendien, het lijkt me heel onaangenaam voor hem en zijn familie. Want ik, zijn vrouw is ook behoorlijk uh, beledigd. En ik kan me voorstellen dat dat diep ingrijpt. Dus ik, ik kan me zo voorstellen dat Jan van Halst... echt aan zijn stutte gaat trekken. En dan zal uh, FC Twente opnieuw gaan worden opgebouwd. En dan denk je natuurlijk toch meteen aan Fred Rutte. Hij ja. zit ergens in een buitenland, vraag me niet waar. Midden-Oosten verdient een hoop geld. Maar als iemand uh, het voetbalbolwerk zou moeten leiden... dan is dat Fred Rutte. En, dan en met je... leiden bedoel je dan echt de club leiden? Hè? Niet komen coachen. Nee, dat, dat zou ik niet doen als ik hem was. Hij, hij moet uh, deze club uh, uh, van, van bovenaf... en zelf ook een trainer aanstellen... Uh, en, en, en dan kan FC Twente er wel weer bovenop. Die komen er bovenop. Maar ja, weet je, dat is nu nog even rouw. Uh, ik stel voor dat we straks ook eventjes met Jurie Mulder gaan bellen. Die kan het uh, misschien ja, nog wel idee. beter misschien duiden. die, die woont opgevullen. in Enschede. Ja. En uh, ja, er is heel veel verdriet op dit moment. En dat is logisch. Want je kunt wel zeggen: het is de belangrijkste bijzaak van het leven. Maar dat kun je op de dag van degradatie nu eventjes niet Scheiden. Genoeg na te bespreken, dus nog over de degradant. Maar bijvoorbeeld ook over uh, NAC. Dat heel blij zal zijn, net als de rest van Breda. En al die andere wedstrijden met al die andere conclusies. Dat doen we na het journaal. NPO Radio 1. Met Juris de KLM maakt straks bekend of er nog meer vluchten worden geschrapt. vanwege de stroomstoring op Schiphol vanaf afgelopen nacht. Tientallen vluchten vielen uit omdat het inchecksysteem er door die storing uitklapte. Dat leidde tot enorme rijen in de vertrekhal van Schiphol. De luchthaven ging zelfs een uur dicht. Noord-Korea belooft komende maand een testlocatie voor kernwapens te sluiten. Deskundigen en journalisten uit Amerika en Zuid-Korea mogen daarbij zijn, zegt een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering. Het gaat om een testlocatie die na een zware kernproef in september deels zou zijn ingestort. Het doek is dus gevallen voor FC Twente. Acht jaar na het behalen van de landstitel... degradeert de club uit Enschede naar de eerste divisie. Twente verloor met 5-0 van Vitesse. Twente speelde 34 jaar in de eredivisie. En een groep stakende buschauffeurs en machinisten van Arriva... gaat morgen op pad met bejaarden, zegt vakbond FNV. Ze gaan een wandeling maken met bewoners van een verzorgingshuis in Echt. Zo halen de stakende chauffeurs toch nog iets goed uit de dag, zegt de vakbond. Het weer, Peter krapers -Munneke. Op dit moment is het uh, op veel plaatsen wel droog... behalve in het uh, noordwesten van het land. Nou, die regen die trekt op een gegeven moment wel weg. Maar vanavond dan krijgen we te maken met een paar flinke onweersbuien... vanuit het zuiden. Die gaan vooral over het zuidoosten en het oosten van het land trekken... Morgenavond en in de nacht naar, uh, uh, vanavond en in de nacht naar morgen. Nou, morgenochtend dan zitten er nog een paar buien... boven het uh, noorden van het land. Die trekken op een gegeven moment ook weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen wel een redelijk droger... De dag. De zon die komt er af en toe bij, staat aan de kust wel een stevige wind, vooral smiddags windkracht 5 of windkracht 6. En de temperatuur ligt het laagst in het westen, 10, 11 graden, en het hoogst in het oosten, daar wordt het 15 of 16 graden. S'avonds volgt er dan vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Nou, de rest van de week, dinsdag, is het ook nog een vrij frisse dag, maximaal 11 graden wordt het dan. Daarna treedt er echt een weersverbetering op. Dat, daar zijn de weermodellen het helemaal over eens, dat er vanaf woensdag uh, het wat droger gaat worden, de zon vaker tevoorschijn komt en vooral het weekend, ook met bevrijdingsdag, ziet er zonnig uit. Radio 1. NOS langs de lijn. SC Twente, er dus uit. Het betekent ook dat Sparta, jouw clubje niet rechtstreeks degradeert. Is dat een enorme opluchting of ben je nu meteen alweer bang voor de nacompetitie? Uh, als je supporter bent van, van Sparta, dan ben je altijd bevreesd. Het is nooit ja. zo dat je naar een thuiswedstrijd gaat kijken en je weet uh, dat is een zekere overwinning. Nee, dat, dat is gewoon uh, zeker niet het geval. Ook niet als je straks tegenkomt. Ik geloof dat Sparta uit gaat komen als ze 17e eindigen tegen de winnaar van dordrecht Kanbuur. Nou, uh, Dordrecht, en dat is een echte derby. Daar kijken ze ja. in Sparta ook niet uh, reuze naar uit. Kambuur. Uh, nou, uh, Thai uh, mochten ze daarvan winnen, dan komen ze als het goed is tegen NEC. Uh, dat is ook een club die onder enorme druk staat. Maar wel uh, kwalitatief uh, goede spelers heeft. Ook wel wat eredivisiespelers. Um, ja, het is niet gezegd hoor. Dat je als nummer 16 en 17. Hetzelfde geldt voor Rode JC. Zomaar eventjes die na-competitie gaat winnen. Dus ja, ik, uh, ik uh, hou mijn hard vast. En met mij vele Spartanen. En ook Rode JC supporters. Reken maar. Want die komen MVV misschien wel tegen. Nou, ja. vorig jaar was MVV. Had recht gehad om te promoveren. Heel ongelukkig. Gelukkig werden ze uitgeschakeld door Roda. En uh, Roda kwam uh, nou, met veel geluk. Hangen en Wurgen kwamen ze er doorheen. Roda maakt wel een goede indruk. Ja, goede fase. Vandaag een 4-1 overwinning. En hoe, hoe, hoe voel je je wat dat betreft uh, uh, over Sparta? Want onder dik advocaat nou, is het, het vallen en opstaan. Het is vallen en opstaan. Wat hij wel teweeg heeft gebracht is iets wat zijn voorganger pastoor nooit bijna nooit heeft teweeggebracht. En dat is het creëren van teamgeest. Uh, Sparta heeft een paar keer echt op karakter een wedstrijd gewonnen. Uh, dat moet ook wel. Want kwalitatief is het misschien wel uh, individueel gezien... De, de slechtste ploeg van de Eredivisie. Ook slechter individueel dan SC Twente. Maar Sparta is wel in staat, zeker in de thuiswedstrijden, om heel veel teamgeest aan de dag te leggen. En dat komt door de energie van uh, Dik Advocaat. Uh, dat is eigenlijk de manier waarop Sparta het zal moeten gaan doen. Ja, want je gaat nu een hele andere fase in. Hè? Het is niet meer uh, hoe het er na 34 wedstrijden voor staat. Het is knock-out. Knock-out, Ja, je Hartstikke hebt wel uit en leuk. thuis, dat dan weer wel. Maar ja, als je één keer gewoon een steek laat vallen, ja, tegen wie het ook is. Ja, je kan een off-day ja. hebben in een uiterstrijd met 2-3-0 uh, verliezen. Dat maak ja. je dan thuis niet meer goed. En ja. dan uh, zit je in de jupilalink. Ja. Maar dan, dan moet je dus kunnen knokken onder extreme druk. Je ziet aan Roda dat dat lukt. Hè? Want uh, uh, Roda stond er heel slecht voor en maakt echt een gigantisch goede eindsprint, ja. dat heb ik bij Sparta nog niet gezien. Onder die druk een goede prestatie nou, Sparta kunnen. heeft een paar keer uh, zich wonderwel gered. Uh, Houdini-achtige uh, ontsnappingen, uh, op, op karakter ook wel. Maar het voetbal was dan wel minder dan pakweg dat van VVV of NAC. Dus ze zullen het echt met uh, teamgeest moeten doen. Iets dat trouwens vandaag bij FC Twente ontbrak. Ik, uh, dit is een bruggetje, want oh, aan ja? de telefoon ik voel hem komen, hoor. hangt mijn oude vriend... Juri Mulder. Ja. En Juri, mag ik één ja, vraag stellen? Wat gaat er ja. door jou heen? Helemaal niks meer. Echt niet? Nee, nou ja. Nee, nou, nou ja, het, is, uh, het is natuurlijk een zwarte dag. Ja. Daar doe je toch op, Hugo? Tuurlijk, tuurlijk. Nou ja, je hebt er gevoetbald. en Voor de stad hebt... en zo, ja. ja. ja. ja. Dus, uh, Zag je uh, hem aankomen? Uh, ja, al een paar weken lang wel, hè? Ja, ja. Kijk, uh, ik denk toch dat het... Uh, nou, als je vier punten moet overbruggen met een paar wedstrijden, dan, uh, dan wordt dat heel lastig. Zeker gezien uh, de geschiedenis van de zeg maar, afgelopen weken. Hè? De laatste tien wedstrijden, de laatste twintig wedstrijden, haast niets. Een wedstrijd überhaupt gewonnen sinds oktober, alleen ja. vorige week. Dan wordt het lastig. Hey, uh, ja. Als je nou de schuldvraag moet stellen, hè, want dat doen we dan altijd heel snel. Uh, praat je dan over uh, een individu wel. of is het collectieve schuld? Nou, collectief. Kijk, maar ik denk dat je... Kijk, het is... Vandaag zijn ze gedegradeerd. Om dan nu gelijk al met schuldvingertjes te gaan wijzen lijkt me ook niet zo. Ja, ik bedoel, de teleurstelling is enorm groot en, uh, en, het, uh, en het, ja, het, bedoel, het verlies of zo, wat dan ook, maar het is, uh, dat, is, dat is lastig. En dan, ik denk niet dat je dat vandaag gelijk moet doen, maar dat je wel een soort van analyse moet maken of zo, van hoe, uh, hoe moet dat dan, uh, dat het niet weer gebeurt... of dat het hoe het beter kan of zo. Maar, maar wil, natuurlijk wel, ja, wil jij dus wel, proberen? Ja. Waar is dit nou begonnen, deze degradatie? Is dat nou de afgelopen week of is dat misschien wel twee jaar geleden? Noem maar wat. Ja, nou langer, misschien nog wel langer. Ja? Ja, ja. nou ja, dat weet je niet. Ik bedoel, kijk, ik denk dat, je, dat er zeg maar... Uh, er wordt ook wel eens geroepen, het kampioenschap is, is met oplichting gekocht... gekocht maar dat, dat is niet zo... He, ik denk dat je tot, zeg maar, tot 2010, 11, 12... dat er gewoon wel... Uh, he, toen zat uh, uh, Enschede of Twente in uh, categorie 3. En uh, zat het financieel ook wel goed uh, zeg maar erbij. Maar daarna heeft men toch gedacht... nou, we gaan bij de, de beste 30 van Europa... kunnen we misschien uh, behoren. We gaan de top 3 aanvallen. He, dat, dat kampioenschap van 2011... wat net op de laatste dag niet gelukt is... Daar heeft men dan gedacht van ja, als we dat hadden gehaald... dan hadden we misschien financieel zo'n goede basis gehad om, uh, om door te gaan. Men heeft misschien iets te groot gedacht in die jaren direct naar het kampioenschap. Dat heeft een soort van onoverwinnelijk gevoel ge gegeven. Ja. En daar is misschien wel een beetje... Uh, ja, het, het begonnen al en ik denk niet, het is niet, het is niet, uh, uh, uh, tuurlijk is het dit seizoen, maar ik denk niet dat je deze jongens erop op aan mag kijken. Deze, deze keeper, deze linksback, deze middenvelders. En uh, dat had misschien allemaal wat beter gekund. En het is heel lastig om 18e te worden in de eredivisie. Zeker als je de vijfde begroting hebt of zo. Ja. Maar ik denk dat het veel eerder al begonnen is. En heeft mijn Jury dan dit seizoen de ernst van de situatie ingezien? Want er werd nog lang geroepen, nee Twente, dat kan niet degraderen. Maar, nee, nou, maar dat is het denk ik ook. Dat speelt ook mee. Dat je op een gegeven moment, uh, en dat is sowieso in Nederland, hè, dus dat wordt sowieso vrij snel gezegd. Ja, het is alleen. Uh, het zijn altijd dezelfde. Ik bedoel, dat doen we zelf ook ermee. mee. Ja, ja. In het begin van het seizoen wordt er dan gevraagd wie degradeert er. Hè? Er wordt ook net zoals de kampioen gevraagd. Ja, Excelsior of uh, VVV, VVV of ja. uh, weet je wel, NAC en zo. Dat, hè? Maar het is nooit een Vitesse of een. Het of een is haast onmogelijk om achttiende te worden voor zo'n uh, grote club met eigenlijk zo'n budget ook. En uh, nou ja, goed. Maar het onmogelijke is wel gebeurd vandaag. Ja. Maar wat gaat er nou gebeuren, Juri? bedoel, nu is iedereen in rouw natuurlijk. En dat ebt dan nog een ja. paar dagen door. Ik heb net al tegen Henry gezegd. Nou, wie weet, komt uh, Fred Rutte wel weer in beeld om deze club ja. weer op te pakken? Ah, jij zei net ook: uh, het is al een voetbalbolwerk. En ik denk dat dat zal blijken. Ik denk dat er misschien. Uh, de, de, de, het is uh, de, uh, te hopen dat men uh, wel. Uh, ...de kop erbij houdt. Uh, maar ik denk ook dat er bij wijze van spreken... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ...volgende week al uh, seizoenkaarten extra worden gekocht voor volgend jaar. Ja. Uh, dat, dat, dat zal blijken bij FC Twente. Het, het, het, het Loyaliteit. Stadion. Nou ja, die, die is in deze streek is heel hoog. Dus onder die, uh, die verbondenheid is vrij groot. En ook in het jaar dat, uh, dat ze toen degradeerden, begin jaren tachtig... toen zat het Diekman, het jaar erop zat uh, bij wijze van vol. Uh, hè, er waren ja. veel meer toeschouwers. Nou ja, dat, dat gaat denk ik volgend jaar blijken. Uh, seizoenkaarten zullen de heus wel worden verkocht. En uh, men gaat er met z'n allen achter staan. En, uh, en qua uh, beleid... Denk ik inderdaad, misschien nu nog iets te vroeg, maar dat je daar, daar dat, dat moet natuurlijk een, een ander, een, misschien een ander beleid komen. En dan is dus inderdaad wordt het naam Fred Rutte wordt daar natuurlijk vaak uh, in genoemd. En inderdaad, zoals jij net ook zei, niet als coach, maar meer als uh, nou ja, directeur, technisch directeur, ja. of zelfs uh, misschien zelfs wel gewoon in het bestuur of uh, raad van commissarissen of zoiets, weet je wel. Zou je zelf nog wat willen betekenen? Jij bent assistent uh, geweest. Nou, nee, Zou je wat willen ja, betekenen? Nou, niet direct. Nee, nee niet, nu, nu niet direct. Ik heb, ik, ik, ben, uh, ik heb een contract bij Ziggo Sport. En uh, dus daar, uh, daar ben ik nu bezig. En, uh, maar goed, het is wel altijd zo dat je, uh, dat je de, de club zoveel mogelijk wilt helpen. De clubs waar je hebt gespeeld. Ja. Of het nou Schalk is of dat uh, Twente is en zo. En je steunt het. En uh, uh, ja, je hoopt dat ze er weer bovenop komen. En dat gaat 100% zeker ook gebeuren. Want dan gaat uh, Kijk, het is even een dag, een paar dagen en een week van, uh, van de, dat het moeilijk is. Maar uh, uh, rekenen maar dat ze hier wel uh, in, in het oosten de schouders eronder uh, gaan, uh, gaan zetten. En. Uh... Uh, dus, uh, dus dat we terugkomen is zeker. Of dat, dat FC Twente terugkomt is zeker. Goed, nou, dat is een geruststellende gedachte... voor uh, alles wat Enschede en Omstreken is. Uh, ik verwacht ook van jou dat je zeker minstens een keer of vijf... op die vrijdagavond naar de Graftombe, die ook ja. wel Juppeler heet... Uh, ik uh, ga morgen een seizoenkaart komen. Goed zo, Jori. <laughs> loyaal. Mooi. Als voorbeeld. Uh, ja. uh, Dank je wel ja. voor je reactie. Oké. Okay.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 Migo van Chef Special. Ja, NAC heeft zich veilig gespeeld op plaats uh, 15. En dat was dan toch na een seizoen waarvan je vaak dacht... moi, ineens vandaag heel overtuigend. Ja, die hebben een cruciale wedstrijd tegen Feyenoord gewonnen. Zes punten gehaald van Feyenoord. Ja, en zeg je zo daarmee wat, ja. hebben ze de dans uh, ontsprongen. Uh, ik heb NAC uh, laatst zelf gezien. Leuk elftal. Eh... Uh, uh, spelers van Manchester City natuurlijk uh, gehuurd. En, en daarmee hebben ze, hebben ze het gerooid. Uh, dat is het beleid van de club, uh, denk ik. Uh, spelers die, uh, nou ja, zoals, uh, hoe heet die Middenvelder, Garcia... ja Hele leuke voetballer. Hele goede voetballer. Maar bijvoorbeeld van Angelino, die linksback wordt gezegd: ja, die kan in de top drie van uh, Nederland mee. Nou, uh, echt niet. Die kan niet verdedigen. Hele leuke aanvaller. Nou ja, uh, Nak heeft het uh, goed gedaan. Altijd fijn. Ook een voetbalbolwerk. En volgende week weer heel wat. Uh, volgend jaar weer heel wat avondjes. Ja, ik zie NAC. het aan je gezicht zelfs. Dat vind je leuk. Hè? Dat je ja, gewoon een eredivisie divisie spelen. Het ja. is dus ook niet zeker. voor niks dat het avondje Nak nog steeds een gevleugelde term is. Ja, zeker. Ja. Dus dat vind ik leuk. Ik heb ook heel veel uh, vrienden in uh, Breda. Ja. Heb jij ook zo'n zwak voor VVV, dat het het hele waarvan we, nou ja, laten we zeggen, tot op driekwart van het seizoen steeds maar weer riepen: wat doen ze het goed hè ja. de doodverfde degradant zijn nog ver weggezakt. Zeg maar één punt bovenak De verrassing was eraf bij VVV, ja, dus, uh, en de spanning ook trouwens. En hadden door, Want, ja. ze, ze kwamen ook minder in vorm, maar uh, ja, de positie van VVV is puur te danken aan het uitstekende speurwerk van Stan Valks. Valks kennen we natuurlijk nog als oudspeler van PSV en VVV. Uh, Valks is iemand die een geweldig netwerk heeft, uh, met name in Duitsland. En de keeper die hij haalde, Oenerstal, heeft uh, ja, heel wat punten opgeleverd. En ik geloof dat hij nu ook weer bezig is om uh, wat talentvolle Duitsers naar Venlo te halen. Dat zal ook wel moeten, want er zullen ook wel weer spelers vertrekken. Ja, dat is de kracht. En uh, Maurice Stijn heeft het ook uh, hartstikke goed gedaan. Hele realistische spelopvatting. Uh, en uh, ze, konden, ze, ze zat ook teamgeest in dat team. Ze speelden al heel goed samen. Dat zie je ook vaak hè, in de Jupiler League. Uh, ben je natuurlijk bij elkaar. Als dan er niet te veel verloop is, dan blijft dat nog wel even doorwerken als je in de eredivisie terechtkomt. En zo hebben ze het met de goede eerste seizoen zelf uh, uitstekend gedaan. Ik zit nog even te kijken naar dat grijze gebied van clubs die uh, niet meer omhoog kunnen kijken naar de playoffs-Europees voetbal en al niet meer omlaag hoefden te kijken. Uh, Willem II, Groningen, Heracles en Excelsior. Even een gewetensvraag aan jou: ja. kun jij Excelsior een compliment geven na dit seizoen? Absoluut. Ja? Geen enkel probleem mee? Nou, uh, dat is een club die met een Piepkleine begroting: het maximale uh, presteren ja. en dat doen ze door Staan tiende ja. ja. En dat doen ze door ervaren spelers uh, te halen. Aan de andere kant van het glas uh, zit een man, de regisseur, die voor Excelsior is en die staat te juichen. Werkelijk, het zijn wel altijd plaaggeesten zodra ze iemand van Sparta zien, dan uh, trekken ze altijd een lange neus. Dat ja, dat zit nou eenmaal in die Excelsior-mensen gebakken. Uh, ik heb er niet zo'n probleem mee. Ik vind het knap. Um, ja, wat moet ik er nog meer van zeggen? Nou, de eens... Gudden hebben het goed gedaan. En dat, ik verwacht, ze wachten ook hè, altijd heel lang. Dat is hun policy. Ze wachten heel lang. Soms gaan ze trainen met twaalf spelers ergens in juni. En er komen er steeds meer bij. Ze kijken gewoon waar de koopjes te halen zijn. En euh, nou ja, kijk, ze hebben euh, Bruins en Koolwijk. Ja, dat zijn heerlijke voetballers. Die spelers van iets boven de 30 of iets onder de 30. Ja, en ja, een beetje vermengd met talent. Ik wou ja. dat we bij Sparta zo'n beleid hadden gevoerd. Ja. Ik moet ineens denken aan een keer dat jij aanschoof bij Eredivisie op vrijdag. en vlak voor de uitzending je mok op tafel wilde zetten. maar niet wist dat er helemaal geen glasplaat in zat. Ja. Die viel op de grond en dat was een mok met de spelers van Excelsior erop. Dat Scherven, dat was, het. Was, maar dat was een soort van symbolisch, toch? Voor jou als Sparta-fan. Nee, nee hoor, helemaal niet. Nee? Nee, nee, nee. Je draagt niet. een warm ik, bekijk, hart toe. Ik, nou, nee, het is zo. Ik ben een keer door een of andere Wausberg zelfs weer van de trap afgegooid. Ja, nee, we oh zijn ja. allemaal vergeten en vergeven. Uh, de, daar zijn, zijn ruimschoots excuses voor aangeboden. Ja, dat zit die Excelsior mensen soms een beetje hoog. Die hebben een hekel aan Sparta. Dat geeft allemaal niks. Dat kan gebeuren. Uh, zullen we doorgaan met een ja. volgende club? Ja, we gaan naar de club die het meeste verdriet heeft vandaag. Een inktzwarte dag is het zelfs in de clubgeschiedenis van FC Twente. Na 34 jaar dus gaat het naar de eerste divisie. De eerste reactie vanuit Arnhem komt van de verslagen trainer van Twente. Marino Puzic in gesprek met Joep Scheude. Hoe is de sfeer in de kleedkamer? Ja, dat kun je gewoon raden. Zwaar aangeslagen natuurlijk. Uh, veel tranen, veel, uh, veel verdriet. Het is er schaamte? Ja, ook. Onder andere. Denk ik denk dat het een uh, mix van allerlei gevoelens uh, zijn eigenlijk. Hoe sta jij hier? Nou, ook zwaar aangeslagen. Dit is gewoon een uh, enorme klap natuurlijk voor de hele club.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 Waar ligt de crux? Waar is fout gegaan? Nou, nee, ik wil er niemand wijzen in die zin van het woord. Uh, dat heeft op dit moment geen enkele nut, vind ik. Uh, en, en, en, en seizoen is een. Uh, het is een eigenlijk altijd een. een uh, uh, uh, um. Het verschillende onderdelen die dan plaatsvinden, van, en, en gebeurtenissen die plaatsvinden in een seizoen. Het is een samenloop van diverse omstandigheden die ertoe leiden tot bepaalde beslissingen, die ertoe leiden tot, uh, tot bepaalde aspecten. Nou, en die uiteindelijk ertoe leiden dat je dan in een positie terechtkomt om uiteindelijk te proberen te redden wat te redden valt. En, uh, nou, en dat is ons uiteindelijk niet gelukt. We hebben er alles aan gedaan. Uh, uh, maar het was niet genoeg geweest. En, uh, nogmaals, wij zijn vandaag feitelijk gedegradeerd. Maar onze degradatie is al, al, al lange tijd uh, in gang geweest. Ik proefde heel veel stress de laatste maanden. Hoe hoog was die? Hoe zwaar was de spanning? Nou, dat had je vandaag ook kunnen, ook, kunnen zien. Het was uh, vaak haast onmenselijk voor uh, heel veel spelers. Het uh, was uh, echt enorm. Uh, voortdurend druk, maar ook voortdurend zich telkens weer proberen op te richten. Uh, elke klap na klap opnieuw weer uh, gaan staan. En proberen weer het, het om te draaien en om te keren. Uh, dat is uh, ongelooflijk zwaar. Uh, begrijpen wij dat? Ik bedoel, dat? Je noemt het zelfs onmenselijk. Kunnen wij dat begrijpen? Hoezo is het zo zwaar voor een speler? Ik noem maar iemand, Jeroen van der Lely, 22 jaar. Geboren in Nijverdal. Nou uh, ja, omdat om om het... Uh, het is moeilijk te begrijpen als je het niet meegemaakt hebt of ervaren hebt. Uh, het is gewoon een, een bepaalde druk die erbij komt. en, uh, en ja, Het is menselijk om, uh, om dan... Uh ja, niet op alle momenten daar goed mee om te gaan, zeg maar. Uh, uh, dat is menselijk en daar, uh, ja, daar zijn wij helaas uh, in verzeil geraakt. En, uh, en toch moet ik zeggen dat jongens zich in de afgelopen paar wedstrijden... telkens weer hebben geprobeerd op te richten. Telkens weer zijn, uh, hebben die klappen opgevangen. Telkens weer uh, probeerden ze opnieuw. Uh, je hebt vandaag ook kunnen zien in de eerste helft... Uh, dat we het echt geprobeerd hebben. Uh, maar dan zie je wel dat het dan ook heel erg moeilijk wordt... bij de eerste beste tegenslag. En uh, dat is heel erg moeilijk om wederom weer... Uh, ja, zich op te richten en, uh, en voor resultaten te gaan. Tot slot, wat zeg je tegen alles en iedereen die Twente lief heeft in Enschede en omstreken? Uh, ik, ik heb ja, één boodschap, een belangrijke boodschap. Ik weet dat het een zwaar, emotionele dag is voor ons allemaal. En het uh, wordt gewoon echt uh, serieus uitheilen en dan uh, opnieuw beginnen. Ja, wat een seizoen ook voor Marino Puzic... die het eerst moest overnemen van de ontslagen René Haken... en daarna van de ook al ontslagen Gertjan Verbeek. En dat hielp allemaal dus niks. Ook met drie coaches in één seizoen kan je gewoon degraderen. Of misschien wel juist. Matthijs Holtrop is nog steeds in Enschede... en pelt daar de reacties bij de supporters. Heeft u het al ingezeten, uberhaupt? Vandaag? Ja. Nee, absoluut niet. Ja, de, de eerste tien minuten, ja, dan begin je gewoon fris natuurlijk... Ja, na, na een half uur zie je gewoon dat het vergeleken met de vorige week is. Ja, is het gewoon shit. Ja. Gewoon kut. En dan, ja ik durf bijna niet te vragen, de eerste divisie, ga je er naartoe? Ja, tuurlijk. Ja? Natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, eens Twente, AT20, 20, Inderdaad, ja. En dan heel snel weer terug? Ja, laat nou, het hopen, hè. Dat is de bedoeling, toch? ja. ja. Nou, wat zeggen jullie, wat zou er moeten veranderen in de club? Ik bedoel, wij hebben geen uh, verstand op uh, bestuurlijk niveau, maar goed. Uh, ik denk Jan van dat... Halst heeft het gedaan? Nou, ik wil niet zeggen dat hij het gedaan heeft, maar ik denk dat hij wel mede uh, uh, verantwoordelijk is voor, voor wat er dit seizoen gebeurd is. Vooral voor het aantrekken van de spelers en, uh, oh, en oh, dat soort de zaken. De... Dus, uh, ik vond het heeft ons sowieso dit jaar al niet meegezeten en, en, en je ziet gewoon dat de gifbeker nog niet leeg was tot, uh, tot vandaag. Nou, leger dan dit kan niet? Nee, dit is wel, uh, ja. <laughs> dit is wel het dieptepunt. Weet je wat zo mooi is gelukkig? Kijk, Enschede heeft zo'n grote achterban, dus nou, kijk, we gaan naar de, naar de Eerste Divisie. Maar iedereen, iedereen bleef er gewoon achter staan. Dat was Twente, dat bleef Twente. Ja, iedereen bleef er gewoon 100% achter staan. Gewoon voor altijd. Verlenging in ieder geval volgend jaar. Dus. jij verlengt ook? Ik uh, zit er niet meer. Nee. nee. Maar de jongens die er wel echt mee zitten. Uh, ja, dan merk je ook. Hij heeft ook wel zijn traantjes gelaten. Ja, dat is gewoon doodzonde. Dus er uh, is sneu staat. Altijd langs de lijn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 Thank you. van Leon Bridges. FZ Wente is dus uh, gedegradeerd. We gaan er uh, straks nog uitgebreid op door. En dan praten we ook over die uh, ja, toch weer gedenkwaardige, rare, tumultueuze... Nou, Jan Lammers is aangeschoven. maar wat op, ja. We ja, hebben een heleboel vragen voor hem. Formule ja. 1-race met Jan Lammers. Langs de lijn is terug. Zo dadelijk, na vijf. En tot zo.